Goedemiddag. Pas op, er vliegt vandaag 2600 kilo ruimtepuin over je hoofd. Eerst ander nieuws. Drie mannen die met drones spullen afleverden aan gevangenen zijn opgepakt. De drie zouden bij meerdere gevangenissen in Nederland, België en Luxemburg... drones naar de ramen hebben gevlogen. Gevangenen konden dan spullen eraf pakken. Drugs en telefoons bijvoorbeeld. Twee van de verdachten zitten nog vast. Van 25 en 32 jaar oud, zegt de politie. Ja, Ze hadden allemaal verschillende functies. Eens maakte de drones en de andere bestuurde die onder andere. Dus eh, ze hadden allemaal... Eh een specifieke kwaliteit, om het maar zo te zeggen. Ja, het lukte vaker niet dan wel. Veel gevangenissen hebben systemen waardoor luchtpakketjes worden tegengehouden. Op het station van Hasselt in België... heeft een man gisteravond meerdere mensen neergestoken. Er zou een ruzie zijn ontstaan in de trein... waarna hij op het station mensen neerstak. Twee mensen raakten zwaar gewond, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De man is opgepakt. Schaatser Jorrit Bergsma stopt bij zijn ploeg Jumbo-Visma. Dit gebeurt in goed overleg, zeggen ze. Bergsma won tijdens zijn carrière bij Jumbo-Visma één WK-medaille op de 10 kilometer. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. En vandaag vliegt er een stuk ruimtepuin over ons land heen. En dat kan voor een flinke knal en flits gaan zorgen. Paul van de Sterrenwacht in heerle legt uit wat er precies op ons afkomt. Waar we hier over praten is een module van het ISS. Wat ze drie jaar geleden eigenlijk losgekoppeld hebben en rustig terug hebben laten vallen naar de aarde. Een pakket van 2600 kilogram met een omvang van 12 kubieke meter. Dus dan moet je voorstellen dat is een volgepropte Tesla X ja, maar echt zorgen maken hoeven we ons niet. Het is nog niet bekend waar op aarde de accu gaat neerkomen. En bovendien... Dat uh, komt uh, de damkring met 8 km per seconde. En dat is echt wel een heftige hoge snelheid. En normaal liter uh, verbranden. Uh, dit soort zaken compleet op de atmosfeer als ze terugkomen, ja. Krijg je nog het weer? Een frisse, maar mooie lentedag vandaag. Strak blauwe lucht, droog en volop zon bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We gaan weer verder met uh... Met het interview. Met ja. het interview. Nou, dat ging gelijk maar met een knaller. Wat ik zag, waar ik stom verwonderd over was, was heel woed op, op Arsen. Die passeerde Pasolini en die gaf hem een vriendschappelijk tikje op zijn schouder. Tijdens het reizen? Tijdens het reizen. na een bocht. Ja, dat was de coureur, Mike heel, heel, heel goed. kon je op een krom ding zitten, zetten. Uh, Weergelost dan? Ja. Niet ja. te geloven. Hij is geloof tien jaar stop het racen. Toen ging hij toch maar weer op een Ducati stappen. Reed ja, hij weer Jules Verbeek. Ja, uh, in Titi in, van Man. Ja. Ireland Man. Ja, ja, ja. ja, ja die, uh... Nee, Helwood was een heel apart talent. Maar je hebt altijd mensen met een andere dimensie die het wat beter kunnen weer als een jaar daarvoor. Er zijn altijd mensen weer die opstaan. Dat heb je in atletiek, dat heb je in verspringen. Ja, ja, ja. Ja, dat zo, is van ene keer toch weer... we nu Femke Bowl hebben, dat is toch niet te geloven wat... Ja, die het loopt zo doet. makkelijk. Ja. En gewoon de wereldtijd. Ja. En we hadden het ook net over uh, dat uh, uh, ach, ook Jan Thier is tegengekomen... op de Pieter Kallenlaan in Osdorp. Dat, uh, dat, daar kwam ik Jan Tiel dus ook tegen. De repareerde in Bronfietsen. Ja, ja, ja. En uh, ja, hij moest ook geld verdienen. Hij was ook zo, zo arm als een, uh, een ja. paleiger. Ja, ja. En uh, ik weet nog wel dat uh, uh, Paul Lonerwijk ook daar uh, rondjes deed... op een Kawasaki 90... En, en ik ben mijn Juliette erachteraan. Met, ik had ze opgevoerd. Ja. En ik ging heel harder dat, ja. dat ze kan me ja. zeggen. Ja. <laughs> maar goed. Uh... Ik, ik wil nog een truc vertellen van Rob Bron. Oh ja. Rob, op het rechte eind. Als Rob nou uh, tweede of derde lag. Dan. Terwijl iedereen plat achter de kaart lag. Ja. Veerde Rob plotseling op. En zat rechtop waarop iedereen dacht, dat gaat remmen. Dus iedereen ging vertragen. Maar Rob hield gewoon het gas erop Wel een Gewoon Rob was slim. Ja, ja, maar ja. ja. Kijk, het, de, de vergissing die gemaakt wordt met racen is... dat mensen denken, de snelste motor wint het. En... Heel vaak wordt er ingezet en is het initiatief gericht op cilinders, pk's en meer. Men vergeet vaak dat goede remmen ja, ja. en een goed frame zeer belangrijk zijn. Daar win je ook een hoop snelheid mee, doordat je... Ja, je kan wat langer uh, wachten met remmen. Omdat je beter kan remmen. Zo kun je ook wedstrijden winnen. Ja, want je had het nog over dat je iemand geholpen had met uh, remvoeringen. Ja. Janosari Sarine. Ja, Sarine. Sarine. Ja, want Yamaha leverde die TD2 en die td 3 af met remvoeringen. Die uh, heel erg goed was. Die nooit versleid... Maar ja, remmen was een stuk minder... ...waardoor wij, uh, ik de staalte schoenen aanstak... ...en, en naar een uh, remvoeringbedrijf ging... ...en oh, hee, zei, hee, wat hee. hebben jullie voor remvoering? En dat uh, rembedrijf, ik ben de naam, weet ik niet meer... Maar dat in Amsterdam? Ja, in de Harmonielaan. Ja, in de Harmonielaan? Ja. En die lijmden het netjes op de schoenen... Keurig. En wij deden altijd dikkere remvoering als normaal. En dan draaiden we het pas op de draaibank. Okay. Rond. Ja. En wat zei Jan nou toen hij die rem had? Die stond verbaasd. Die was stom verbaasd. Maar Serena was een heel aardige man. Een ontzettend aardige man. Samen verongelukkig met Pasolini, meen ja. ik, in Italië. Ja. ja. Maar wat zei hij over die remmen? Fantastisch. Hij, hij zei: Ik ging er bijna af. Hij remde. Ja, en dan. Met die nieuwe De remmen. eerste keer. En dan knijp je er hard in. Ja ja, ja, ja, ja. nou ja, dan staat het wiel stil. <laughs> en dan moet je niet hebben, dan ligt nee, je eraf. Nee. Je moet nee. natuurlijk net zorgen dat die wiel ja. net niet blokkeert. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ah, dus daar was, was je wel blij mee. Ja. <laughs> yeah. En. Jij hebt toch een verhaal over Ferry Brouwer? Ferry. De monteur van Phil Reed, een uh, bekende Nederlandse monteur. Ferry had een ontzettend lieve vader. En. Uh, door die vader heb ik ook veel contact gehad met Ferry. Ferry werkte bij Van Heugde in Amersfoort. En die deed uh, Yamaha XS2-blokken 650. XS2, oh ja. ja. Van Tom Van Heugde met die zijspankrossen. Ja, en, maar ja, je mocht tot 250ste Dus Ferry boorde dat op. Maar ja, ik had mijn ogen niet in mijn zak. En ik zag, ik keek. Ik denk, verrek, ik ken die zuigers. Want ze hadden het blok open. Toen kon ik dat zien. Ja. Toen zag ik, dat zijn over Romeinse zuigers <laughs> En toen zijn wij ook 6,5 en naar op gaan boren. Nou, 7,5. Ja. Wat een wereld van verschil was. Trouwens, ik vind die XS2 van Yamaha een fantastische motorfiets. Uh, wat de engine betreft. Het frame was natuurlijk van rubber. Was van rubber, ja, maar de, de, de onmogelijk. oude, de oude jamaars ja, en we zag heel hele slechte frames. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, natuurlijk veel uh, Reed kende je ook. Veel kende ik ook, want ja, ik zag veel van uh, God, hoe heet het? Candyboekjes. Oh, een Ja, dat vond hij schitterend. En het was ook een feestnummer. Feestnummer, ja, ja, ja. ja. Maar een fantastische rijder. Ja, ja, zeker. Ja. Ik zag hem met afgaan en het eerste wat hij deed was zorgen dat die motorfiets opzij ging. Dus die motorfiets kon, kon nooit tegen hem aankomen. Tegen hem aankomen, ja. Dat, dat Meteen meestal... de ding wegtrappen. Nee, ja, je staat versneld van de reactie van sommige mensen. Ja, ja, ja, ja. Dat is best wel een aantal keren gevallen. Kijk, je rijdt toch op de grens. Ja. Dan ga je wel eens vallen? Ja, het ja, is niet anders. Ja. Maar dat heb jij dus ook gedaan op het circuit van Zandvoort. Ja. Vertel dat verhaal eens. Als je Oh, wilt. Mijn talent was kleiner als mijn wil en durf. <laughs> dus wat gebeurde in het bos, deed ik het niet goed. In het bos, en niet uit het bos, maar in het bos. In het bos, Godzijdank. Ja. <laughs> Want dan zit je niet aan de top. Nee, nee, nee. En uh, de resulteerde, toen waren er nog geen stalen... Vangrails. vangrails. Wat resulteerde in een, een, een, een landing in de bosjes en daarna in het hek. <laughs> Waarop ik niks mankeerde, maar op dat moment heb ik besloten, hier moet ik mij stoppen. Ja, dat was een fraaie zaak. Maar je gaat nu, ben je met je scootmobiel ook nog een keer op het circuit geweest van Zandvoort? Ja. En wat vond je ervan? Ik voelde het er geweldig uitzien. Ik, uh, ik, met die heb, ik, ik heb wat uh, moeite met uh, mijn uh, wat linkse instelling... dat de eigenaar uh, Prins van Oranje is. Ja, Bernie. Die dus uitmaakt wat er, uh, dat er dag en nacht gereisd kan worden. Wat een verschrikkelijke herrie gaf. Terwijl daarvoor was het vrij streng geregeld... Er waren bepaalde dagen dat je kon rijden en er waren dagen dat het gewoon stil was. Nou, maar het is toch steeds hoor, ze mogen niet altijd rijden. Hoor. Nou, maar hij heeft wel een vinger in de pap. Uh, ja, ja. <laughs> ik dat vind... <laughs> nou ja. Maar jij toch uh, iets met die vangrails toch? Die vangrails, ik, ik vind het circuit totaal ongeschikt voor motorreizen... Mattefiets ja, fietsreizen In die zin, als je eraf gaat, zeker in de vangde. Dat is niet goed, want wij hebben geen Engelse mentaliteit zoals op het eiland van Men. Waar mensen dus uh, op een circuit van 20 kilometer tussen de bomen, tussen huizen, tussen huizen bruggen, lantaarnpalen <laughs> en van alles rijden. Als idioot en veel doden, hè, toen. En, Ja. Geen klein bier, hoor. Vol. Nee. Niet te geloven. Ik wou trouwens nog even zeggen... Dat we, wat uh, At Ak het net over had, bos uit en zo. Ja, dat is het oude circuit van Want Dat nieuwe circuit heeft dat natuurlijk niet meer. Daar is nu ja, die kopman. Ja, ik vroeg het ook al af van welk bos. Ja, maar dat is bos in en bos uit. Dat was dan vroeger, uh, zo was het grote circuit... toen er nog geen Centerparks was. Ah, Oké. Okay. Ik wil trouwens nog even zeggen... als iemand uh, wil bellen en, uh, om, om, om een ja. vraag te stellen aan Ak... dat is het uh, nummer 023... 5730393. Nog een keer. Oh ja, nog een keer. 023, 5730393. En dan gaan we weer een muziekje draaien hoor. Ja, John Mail met Room to Move. Oké. Okay. John Mail. Met room to move. Nou, uh, uh, jij wil nog altijd geven op de telefonische vraag? Ja, het, ja die meneer die uh, vroeg over expansieuitlaten. Ja, dat, dat is erg technisch. Dat ja, heeft wat te is maken... een expansieuitlaat? Mag ik dat ja, eerst vragen? Expansieuitlaten, dat heeft te maken met uh, in, inlaten en uitlaat. Dat druggolf, is vrij hè? moeilijk met drukgolven. Dat is ja? vrij moeilijk om dat even over de radio... wat ik trouwens ontzettend waardeer... van de mensen van deze radio... dat ze me de kans geven... om eens wat te vertellen... over motorfietsen. Motorfietsen ja. is een heel belangrijk deel... van mijn leven geweest. En nu heb ik de kans... die wordt me geboden door deze dame... en deze meneer. Dat vind ik echt heel lovenswaardig. Daar ben ik ook erg blij mee. Dankjewel. Nee, geen punt... Uh, ja, ik, ik kijk, ik zat ook in een tijd van Provo en ik zat dus in een conventionele arbeidsgroep uh, ja. motorfietshandelaren. Dus ik dreef daar de spot mee, want ik zet er bijvoorbeeld een advertentie. Uw uh, vrouw doet afwas en wij doen uw krukas. <lacht> Nou, dat Oeps. was net of je een steen <laughs> in een, uh, in, in een uh, vijver met water gooide. Ik werd hoe dus gehad op bij, <laughs> bijeenkomsten van de BOVAG, van de motorfietsafdeling. Uh, uh, ja, van de BOVAG, ja. Ja, als de, de profo, ik, ik was ook, uh, ik heb <laughs> meegedaan aan profo. Ik heb ze ook geholpen hoe je... Dingen uh, uh, uh, hoe je een stuk krijgt uit het Indisch uh, gedenkmonument. Hoe je een stuk krijgt uit het ja, Indisch gedenkmonument. Ja, een stuk, ja. Tegenwoordig doet de jeugd, net zoals ik het vroeger deed, met zwevenklappers. Uh, ja, klappers, ja. Ze gebruiken nu... Uh, klappers, ja, weet ik veel. Ja, uh, cobras en dat soort cobra's. dingen. Meer. Cobras, ja. ja. Wij deden alve, dat alve, met alve, rotjes. Alve, uh, en granaten. <laughs> oh, oh, oh. Maar dat was heel leuk. Dat was heel leuk. Want jij, jullie deden dit met? Uh, uh, rotjes. Oh, gewoon rotjes, ja, oké. Okay. Ja, je moest wel, wel, wel een heleboel rotjes uit elkaar halen, hoor. Om het bij elkaar Voordat te je genoeg had, um, ja, ik had in dienst een goede opleiding oh, gehad. Oh, je bent ook in dienst geweest? Eh, kort Korttijdig. Okay. Ik, ik heb alle specialistenopleidingen gehad en toen zei de kapitein, eh, u bent ontslagen, we, we gooien u eruit. Waardoor <lacht> ik tegen de, de borst zei, goh, wat zal mijn moeder dat erg vinden? <lacht> <lacht> en wat had je geflikt dan? Daar wil je het niet meer over hebben. Nee, ik, ik, uh, <laughs> ik bedoel... <laughs> ze hadden me ook helemaal afgezonderd... bij een korporaal... die had in... Uh, een Abonnees, schitterende man, een korporaal... die had in Korea gezeten. Daar heb ik zelf van geleerd van die man. Oké. Okay. Die man zou ik nooit... sergeant worden of zo. Nee. Nee. Nee. <laughs> Nee, dat waren bonte tijden, gelukkige tijden ook. Ja. Dan hebben we de motorwinkel in Ostadestraat. Ja, ik had een motorfietswinkel, ja. Nou, en... Ik weet nog wel dat ik daar een keer binnenkwam. En, uh, en toen kwamen er net op dat moment wat motoragenten binnen. En toen, voor mij zei jij dat, of iemand die er langs was... Oh, daar hebben we de witte duivels weer. Ja. <laughs> En dan zie je die agenten kijken. Maar wow. ja. Wat is dit ja. voor een zootje? Oh, oh, oh. Wat, wat had je allemaal in, die, in je motorzaak? Uh, ik denk dat wij een erg goede uh, Yamaha-dealer waren. Yamaha-dealer? Ik had ook uh, fabriekgereedschap laten komen. Wat weinig mensen. Uh, ik denk niet dat iemand dat had in Nederland. Wij konden zelf krukken reviseren. En wat ook wel nodig was... want toen de tijd waren die krukkers van die twee takten van Yamaha... gemaakt, ordineer van pisbakkenijzer. Ja, ja, ja. Wat we ook deden was uh, pennen aan het uiteinde vergromen... om een stevige passing te krijgen. Dan wordt die wat dikker door dat schroomlaagje. Juist. Ja. En er was nog een meneer... En die naam ben ik helaas kwijt. Dat was de monteur en de schepper van de recordbreking machine van Henk Fink. Over Henk Fink? Ja. Vos, die die bouwde ja. dat. Ja. En die, die deed het helemaal kort, want die laste gewoon de bik en pen vast aan de wand. <laughs> Na, nadat hij gericht was. Ja. Dan kun je hem dus nooit meer de, de weekends vervangen, dan moet je die krukkers gewoon weggooien? Nee, je sleept gewoon... Of je sleept het weer weg. Je sleept het weg. Au, <laughs> au. Oh, oh. Ja. Maar dat heb je een aantal jaren gerund, die uh, motor, uh, staan. Ja. Ja, ik had een ontzettend een goede uh, uh, chef-monteur. In de oost in de pijl? Ja, Karon, Karon was heel erg goed. Karel is een hele goede mechaniker. Ik had ideeën en uh, Karel verwijzelt het. Ja. Ja, dat, uh, dat. Dat vind ik wel leuk om dat te kunnen zeggen. Ja. Maar je schreef dus ook heel uh, veel, hè? Want je schreef ja. allemaal columns ja. in het motorblad. Ja. ja. En uh, dat interview met, uh, met, met Jan Turk, wat een heel goed interview was. En. Uh, Waarom, waarom deed je dat, dat schrijven? Je kon gewoon goed schrijven of zo. Nou, ik had heel veel ideeën. Ik bedoel... Kijk... De, ja, sorry, motorhondelaren. Maar meestal zijn jullie een zootje. <laughs> In die zin, er komt weinig uit. Er komen weinig protesten uit. Er komen weinig initiatieven uit, vind ik. Uh, ik ben anders... Ik ben altijd anders geweest. En ik had het geluk dat Karel zoveel kon. En dat Karel ook vertrouwen was met geld. Want ik kreeg door Yamaha een aanbod om te, een racingteam te leiden een te leiden in het Verre Oosten. In Indonesië, hè? Ja. <coughs> Excuseer. Indonesië, dat heeft hem ontzettend veel plezier gedaan. Want ik werkte voor een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Pertamina, dat zegt hier niks. Maar dat was een gigantische maatschappij. Want eh, er werd nogal slordig met geld omgegaan. Als ze om hadden gevallen, financieel... had dat een hele schok in de Europese bankwereld veroorzaakt. Zo, in de, in de tachtig jaren. <coughs> ja. ja, wij gingen bijvoorbeeld... Eh, ons haar laten knippen vanuit Jakarta... met een F-28 van Pertamina. Gingen wij ons haar laten knippen in Singapore. Waar oh, vloog een, je dan naartoe? Ik ben daar één keer, heb ik daar aan mij gedaan. En dat was standaard. <laughs> maar ja. de, de, die allemaal reest niet. Wie, wie reed er daarin? Uh, wij, ik, ik had onder mijn be beheren... Twee Silies Dominators 750 cc. Sealy, oh ja, Sealy Dominator, ja. <coughs> we hadden vier Michaels 125 cc. Oh, Michael e-slindertjes, ja, ja. En we hadden uh, vier TR2's. Nou, het eerste wat ik deed was overal remmen opzetten... Dat was onmakkelijk met die Cilies, want die hadden gewoon remblokken. Oké. Okay. Dus goede remblokken opzoeken. En die T2 hebben we heel veel aan veranderd. Bijvoorbeeld in de koppeling haalden wij de stalen veren eruit. We zetten daar roestelijke stalen veren in. Okay. Want die kunnen veel bij de hitte. Maar er was geen olie gekoeld, er was geen luchtgekoelde... Nee, ze waren luchtgekoeld. Oh, dat was een open koppeling, ja, ja. Ja, maar die koppeling die draaide gewoon in olie, maar ja, in de tropen wordt dat warm. Dus als je stalen veren in hebt, die ontharden Ah, oké. Maar een staal kan vrij meer hitte hebben voordat de spanning eraf gaat. Dat is een van de dingen die we deden. Dat vond ik jammer, allemaal goed, want je was daar door jammer. Kijk, Indonesië was de eerste gebruiker, of de grootste gebruiker van Yamaha motorfietsen. Ja, ja. En dus liepen ook mensen van de fabriek rond en die stonden met zulke ogen te kijken van de dingen die ik deed. Oké. Okay. Waar waren ook stom van verwondering want eh, versnellingsbakken veranderden we ook in die zin dat de bedoeling was de tante Sorry, luisteraars. Jullie kunnen niet zien wat ik doe met mijn handen nu. <laughs> nou, een beetje, we hebben een camera daar. Oh. Klein beetje. Kijk. Die tandwielen grijpen zo in elkaar. Maar het is veel beter als die tandwielen. Als dit de tandwiel is, hè? Ja. Als dat tandwiel zo in elkaar grijpt. Schuim. Schuim. Ja. Dat waren dingen die we deden. En ik had. Ik had het geluk dat ik in Pechinonggang kwam. Pechinonggang? Petien? Uh, Pechinonggang, dat was een straat waar kon je eten. Oké. Okay. Fantastisch eten. In Jakarta. Ja, in Jakarta, oké. Okay. <laughs> maar er zat ook een Chinees met een bankwerkerij. Draaibanken, ah, reisbanken, ja, slijpbanken. Ja. En ik begreep precies wat ik wilde. Daar kon ik mee lezen en schrijven met die mannen. Nou, hoe, wat, hoe praat je dan met die man? Engels. Oh, Engels. Engels, okay, of okay. met handen en voeten, of met een papiertje, <laughs> ja, met een tekening. Maar hij begreep niet helemaal. Maar die man begrijpt wat ik bedoelde, want ik liet het hem zien zoals het was en wat ik wilde. Ja. Hij zag meteen de logica ervan. Dat, dat is te gek. Dat kon je mooi onderdelen hoe, laten hoe, maken. Hoe dingen bij elkaar komen. Ja. ja. Een ander voorbeeld is... <coughs> Sorry, luisteraars. Ik, uh, want je krijgt hier niets te drinken. Oh, ik koffie gehad. <laughs> maar uh, de, uh, een ander voorbeeld is: ik wilde iets gelast hebben, dus er komt een jongen, een fantastisch zo was er hoor, en die komt met zijn flessen. Maar ja, hij had geen last draad bij zich. Oh ja, ja het geblasdraad, ja. Dus hij zegt tegen mij, heb je een uh, tang. Dus hij, hij, hij, hij, en hij is... loopt op het hek af en hij knipt er zo'n stuk draad uit. En dan gaat het las heen. Want hij was wel zuurstofles en argonfles, ja, ja. geen draad. Geen draad hij... <laughs> nee. Ja. Ja. Ja. Ik heb even een plaatje draaien en dan wat te drinken, maar. Kijk, nou, geef, het wel hoor. is een goede verstaander, onze directrice. Zie <laughs> je wel. Nina Simone met uh, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad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 Baby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 so Zo, daar zijn we weer. Met, uh, ik ga nog eventjes die... Uh, die uh... Ja, de sanitaire behoeftes gaan we er even tussendoor. Zo is hoog, dat. maar we Moet zijn toch... er weer. En dan beginnen we meteen met een schitterend verhaal. Ja. Dat verhaal gaat over Nico van der Zonde. Nico van der Zonde is heel langs verongelukt in Assen. In Assen is er ook een bocht die heette Nico van Zandenbocht. Nico was een, Bra een Brabander en Nico die moest een nieuw motorblok hebben, een reisblok van een TR2, raceblok of een TZ, nee TR, TR2 ja, een TR2 350 ze okay. zei. Dus ik kon dat blok brengen bij hem. Ik denk zo tegen een uur of zes. En mijn hele Nico was er niet, zijn moeder was er. En wat bleek nou? Het was carnaval. <laughs> carnaval. Dus ze hebben Nico opgedoken. Dat duurde wel tot negen uur s avonds. <laughs> maar dan was hij besopen. <laughs> en die had een behoorlijke slok op. Maar hij had wel de munten, dus dat was de hoofdzak. Maar zo zie je maar zo'n schitterend verhaal. Ja. Nico van de der Dit is helemaal te gek, ja. weet je. <laughs> ja. En uh, ik, heb, ik heb hier nog trouwens uh, die, die sekson... Uh, uh, wheels of Steel van uh, uh, Marcel, die kan ik nog even draaien. Ja? Kan ik dat nu doen? Wie ja. was dat? Oké. Okay. gaat ga je hart toch open als je dat hoort. Ja, precies dat. Ik heb nog een mooi verhaal over mijn Indonesië verhaal. Ja. Kijk, Indonesische mensen hebben kleinere honden als Europese mensen. Het bleek dus, die koppeling van die TH2's, die waren heel moeilijk te bedienen. Dat is Daar heb je veel ja. kracht voor nodig. Ja. En... Nou, daar vond ik een hele simpele oplossing voor. Dat was makkelijk, want aan de versnellingsbak zat een hevel... die de koppeling bediende. Ja. Ik verlengde die hevel. Ah, die hevel wil je gewoon wat langer maken. Ja, een ja. hefboom. Ja. Ja. Nou, uh, de meeste mensen dachten dat het hydraulisch was. <laughs> ja, maar zelf die kwam en je kon het niet zien. En ik zeg, voel die koppeling eens... Toen zeiden die mensen... Dus ingenieurs van Jammer zeiden... Ja. Wat is dit? ja Duig die koppeling niet. Ik zei, die, de koppeling is prima. En toen kwam dus het verhaal... van die Roes en stalen veren... in die, in die koppeling. Ja. Maar ook die verlanging... van die hevel. Van die hevel, dat het wat soepeler ging. ja, <laughs> ja <laughs> Ik zeg dat jullie dat niet zelf bedacht hebben. Ja... Ik heb ook nog over die tropenjaren nog een mooi verhaal. Ja, ik, wij, ja, ja. Gingen, wij gingen trainen in Jakarta op een prachtig circuit, Maar er groeide uh, hoog gras. En dat noemen ze alang, alang. Alang, alang? Alang, alang. Alang, alang. Ja. En... Uh, <laughs> ja. En een van die jongens, die viel eraf. En die verdween in de Arlang lang Oeps, met de motor. <laughs> en ik ren erop af. Maar voordat ik... De eerste keer dat ik op het circuit kwam... Sorry dat ik een beetje chaotisch ben. De eerste keer dat ik op het circuit kwam... reed ik in een corvette. Met een zware auto. Is. Ja, ja, ja. En een slang op het circuit een slang van, ik denk... meter of acht. Dus oh. ik rijd met die... Uh, corvette over die slang heen. Bonk, bonk. <laughs> en ik hoorde het bonk, bonk. En... ik kom het volgende rondje terug. Weg, slang. Zo, leeft het nog steeds. Ja. <laughs> dus... een van die jongens die ging er dus af... in de Arlang-Arlang... met motorfiets. Ik ging gewoon onderuit... Toen moest ik toch even nadenken voordat ik de a lang aalang inliep. Want ja. ik was bang van slangen. Ja, nou kan ik me voorstellen. Nog steeds hoor trouwens. Giftige beesten. Ja. Ja, dat is een en, mooi verhaal. Ja. En, en, en wat ook mooi is. Iedereen, uh, ja maar dat weten ze tegenwoordig niet meer. Vroeger had je een notomans. En zat, de olietank zat bij het zitje. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, er was een jongen die ging erg goed met die Noord-Oomans op in Penang. En Penang is het in Maleisië en dat is vrijheid. En ik denk, waarom staat die jongen elke keer rechtop op het rechte eind? Ja, misschien een Rob -Rond dus, dus ik <laughs> zeg tegen hem, waarom doe je dat na de reis? Toen zei hij tegen me, too hot to sit on the seat. Ah, dat kwam die was... door die olie. Ja, die brand, ja ja, ja, ja, ja, ja. Een schitterend verhaal, iets wat je nooit bedenkt, weet je. Ja, prachtig. Wat ik ook nog tegenkom, ook zo'n verhaal, ook echt weer iets van jou. Dat, jij schreef dus veel in dat motorblad. En Op een gegeven moment heb je gedacht, van, ik neem gewoon de boel in de maling. Laat ik eens dus op 1 april een stuntje uithalen. Ja. Je hebt een hele tekening heb je gemaakt, ja. hoe een, een motorblok precies loopt... Hè, in die vier uh, gangen van, van twee takten, uh, hoe, hoe je dat het beste kan maken. En wat had Ferry uh, geschreven, we doen gewoon een membraanklep in de zuigerkop. En dan heb je dus helemaal geen ja. spoelpoorten meer nodig... Nee. Want dan gaat het gewoon met die druk, ja. zo, dat membraampje open. Ja. Het is een beetje lastig, want, het, want die kop, die wordt dus heel heet. Daar komt alle verbrande gassen op. Nou, dat membraan is natuurlijk kapot binnen de kortste keren. Nou, maar ja, voor 1 april... Er zijn mensen ingetrapt. Er zijn mensen ingetrapt. Ja. Zo zie je het maar weer, hè? Ja, en kijk, ik heb toch ook de behoefte, want techniek bestaat nooit uit één man... Uh, techniek bestaat uit een bundeling van krachten. Ideeën, en, krachten. En ideeën en inbreng. Een man die zeer veel betekend heeft... voor de Nederlandse reizerij. Uh, ik ben niet erg onder de indruk van zijn personage... maar Kees oh. Dongen was een briljant technieker... Kees kon heel goed omgaan met fabrieksreisers van Honda, ja? wat vier takten waren. Maar kon ook briljant omgaan met twee takten. Krijdlers, een Morbidelli. Vers, een briljante man. Jan Tiel hij heeft veel aan hem gehad. En Kees, verdomme, ik dacht ja. dat hij tegenstander was. Nee. Keis uh, was een man van weinig woorden. Ik heb Keis vaak geholpen. Maar, uh, sorry voor de zin, stank voor dank. Maar dat doet niet de zaken. <laughs> Oeps. Uh, ja, maar Keis was ook een goede coureur. Hij reed ook goed. Keis was, ja, was best tot, een goede coureur. Tot in de laatste jaren. Ik heb nog met hem gereisd? Ja. Ja. Kwam je door, door het natte glas, kwam hij even denk, zo, ja. Ja. Kan je even langs zetten. Ik dacht, zo, Kees verdwongen. Ja. dan op je nee, maar dat is moed in het zou. Ja. Hij gaat er gewoon Dat is gaat. winnen. We gaan richting het einde van het programma. En, ja, uh, ik wil nog even wat zeggen, want we, we hebben natuurlijk uh, uh, de nieuwe Grand Prix die. Uh, stil, Charlie. De nieuwe Grand Prix die uh, dit weekend wordt gereden in Qatar. Mm -hmm. De motor races, Moto 3, Moto 2, met uh, onze Nederlandse coureurs uh, uh, Colin Feijer... Uh, uh, van de Goorberg, zondag uh, van de Goorberg en uh, Bo, uh, Bo Ben En uh, ik doe dus mee aan zo'n uh, moto uh, kicks, uh, uh, team. Je kan je een eigen team samenstellen voor zo'n 12.000 euro en dan kan je een, een Ducati winnen. Dat doe ik al jaren mee. Ik heb dan nooit een Ducati gewonnen. Maar Zo goed, jammer. we proberen het natuurlijk. En de stralen er tegenwoordig geen uh, supersport uh, mee. Uh, is, dus de Nederlanders zijn toch alweer aardig uh, bezig. En vooral die Colin Feijer, die, die wint gewoon krampen met zijn Moto3. Dat gaan we toch even zeggen. Oké. Okay. Ik wil nog één oh. ding graag zeggen. Het is heel rap gebeurd. Nou, doe maar rustig aan hoor. De enigste meneer die ik ooit heb zien reizen... Echt zien reizen met een BMW. BMW. Met twee cilinders aan de zijkant. Ja, een boxer. Herbert Spaan. Oh Herbert Spaan in is Te geloven. Ja. Op de millimeter. God, dat was die man goed. En dan hebben we nog nog een naam. Dat is Nico Bakker. Een meester framebouwer waar jammer veel aan te danken heeft. Ja, in Verschillende he? fabrieken hebben daar heel veel aan te danken. Ja, ja, ja Nico Bakker Nico was ook heel goed. En een aardig mens. Ja, ik ken hem ook, want ik ben nog was bij hem geweest. Ja. Heel aardig mens. Hij woonde hier in noord -Kaspel? nee, weet ik veel, daar ergens in uh, ja, Noord-Holland. Voorbij Alkmaar of zo. Maar we gaan uh, kappen, Maria. Uh, ja. Hartstikke bedankt voor het interview. We hebben weer veel geleerd. Ja, hey, het was een waar plezier. En vooral met de dame met een voortreffelijke koffie. Kijk, <laughs> en een, een meneer die er toch elegant aan elkaar praat. Want ik ben er toch lichtelijk nerveus over, want ja. als oud uh, motorfietsreparateur en gediplomeerd fietsenmaker. Dit zie je niet vaak. <laughs> <laughs> Voor een microfoon met een interview. <laughs> heel goed, Ank. Ja. Nee, dank, dank, dank. Uh, jullie ook dank, Ank. Uh, heel bedankt dat je er bent gekomen en uh, hele mooie verhalen. Hennie, jou bedankt voor de laatste drie weken, want uh, zometeen is... Uh, is, meneer Pim, Pim, is meneer Pim weer terug uit Colombia? Pim weer terug uit Colombia, dus... Uh, heel goed. Heel erg bedankt, en uh, luisteraars graag tot uh, volgende week. Oh, is this my yeah. swear and curse? When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.